PVV-leider Wilders vindt het mooi en terecht dat het OM oordeelt dat een campagnefilmpje van zijn partij niet strafbaar is. Het gaat om een filmpje van afgelopen maart waarin de PVV de islam in verband brengt met terreur, homohaat, dierenleed en slavernij. Het OM zegt dat de PVV geen groep mensen beledigt of aanzet tot haat. Het filmpje moet worden gezien als kritiek op de islam als godsdienst en niet op de aanhangers van die godsdienst. Twee Franse helikopterpiloten hebben een boete gekregen... voor het overtreden van luchtverkeersregels tussen Amsterdam en Texel. Ze moesten allebei 1000 euro betalen. De piloten waren gisteren in een weiland in de Wieringerwaard... ten zuiden van Den Helder geland. Ze verklaarden dat ze bang waren voor een tekort aan brandstof. Later bleek dat de tank nog vol genoeg zat. Het weer veel bewolking, met vooral in het noorden af en toe nog wat regen. Vanuit het zuiden breekt de zon vaker door. blijft wel fris met 9 tot 11, 12 graden.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 Ja, en zoals ik u beloofde, we gaan gewoon nog even door tot 4 uur met, uh, niet meer de lunch, maar met, ja de lunch komt er wel aan trouwens, maar uh, met, uh, met, uh, met uh, gewoon muziek van Vinyl. En toen we dit programma ooit begonnen, toen zeiden we, nou dat is muziek tot en met 1985 zo'n beetje, want toen, was het is alweer acht jaar geleden, toen was Vinyl nog niet zo vreselijk hot als vandaag de dag. Maar vandaag de dag is het uh, wel helemaal geweldig hoor. Vinyl heeft zijn een groot marktaandeel teruggewonnen. En heeft de CD ruimschoots verslagen intussen. Ja. En ik las laatst een heel leuk grapje over Vinyl... Van uh, de kinderen die hadden geld opgehaald op de vrijmarkt op uh, Koningsdag. En toen vroeg een moeder: wat ga je er nou mee doen? Nou, zus. Ik ga van mijn centjes ga ik van die grote zwarte ronde schijven kopen. En als je daar een naad op zet, komt er muziek uit. Ja. Nou, we doen niet anders. Ze dus vergat er nog even bij vertellen dat je er wel een platenspeler voor nodig hebt. Maar goed, oké. Okay. Als je er een gewone naald op zet, gebeurt er niet veel. Toch? Nee. Ik heb drie albums voor u vandaag. Of wij hebben drie albums voor u vandaag. Te weten: uh, Christopher Cross. En uh, verder Focus 3. En Streetlife van de Crusaders. Nou, kan het gevarieerder? Nee. Goed, laten wij starten met Christopher Cross. En dat was dan de allereerste nummer van het album uh, van Christopher Cross. En Angela, vertelt u meer. Let maar op. Ze is geheel onvoorbereid. Ja, voor zoveel leeuwen gegaan. Lekker ja, hoor. Lekker toch? Ja. Uh, nou ja, het, uh, het album uh, uh, bestaat. Uh, tenminste, de, de mensen die hier aan meewerken zijn... Uiteraard Christopher Cross zelf uh, op gitaar en de lead vocals. Andy Salman, bass. Tommy Taylor op drums. En Rob Muir op keyboards. Uh, even kijken. Dan nog Larry Carlton op gitaar. Valerie Carter, background vocals. En Lenny Castro op... Percussion en Victor Veldman. Ook op percussie. En de nummerheid Say You'll Be Mine. Ja, dus zover was ik nog niet, Jan. Oh. nee. <laughs> nou ja. Oké, okay, het is een prachtig album. En weet je, we gaan verder met Focus. Wat vind je daarvan? Helemaal goed. Ja, is helemaal goed, hè? Ja, vind ik Focus wel. in zijn startbezetting, zijn allermooiste bezetting... vind ik persoonlijk met uh, natuurlijk Jan Akkerman op gitaar... Thijs van Leer op fluit, orgel en, en piano. Verder Bert Ruiter op bas en Pierre van der Linden op drums. En uh, nou, het album heet Focus 3... en ik vind dat persoonlijk hun allerbeste album. Hier is Focus. Van het derde album van de formatie Focus bestaande, zoals ik u al zei, uit Jan Akkerman op gitaar. En Thijs van Leer, uh, fluit en orgel en wat iets meer zei. En uh, een piano natuurlijk naar keyboards, ik noem het gewoon keyboards. En, uh, en uh, natuurlijk Bert Ruiter uh, Op Bas In dit geval bij deze LP En Pierre van der Linden De, de sterdrummer op Drums Natuurlijk en ik vind het een van de mooiste albums Van Focus Ze hebben er aardig wat gemaakt Maar het werd later een beetje allemaal fusion achter Maar dit was nog echt een lekkere Rock gemengd met jazz En uh, nou ja Heerlijk om naar te luisteren vind ik Ik hoop u ook de Crusaders, een bandje dat uh, oorspronkelijk begon als de Jazz Crusaders, een jazzband. En um, die gaan we nu beluisteren samen met de zangeres uh, Randy Crawford. Nee, geen Randy Knalpot, de andere. Uh, Randy Crawford en het nummer duurt volgens mij 11 minuten, ik weet niet precies. Maar het is in ieder geval de, de king size versie van, dit, uh, van deze grote hit van de, de Crusader samen met Randy Crawford. Maar die single was aanmerkelijk korter, maar wij draaien hem helemaal Streetlife. I still hang around Neither lost nor found Hear the long sound Of music in the night Nights are always bright Dat is zo'n plaat, er staan maar twee nummers op één kant. Dat is wel lekker. Ja. Yeah. Schiet lekker op met zo'n programma. Het singeltje duurde twee minuten. En op de LP duurt iets, iets van tien of elf minuten of zo. Of weet ik van. Ja, en er is zelfs nog een, uh, een extended version van. Ja. Een, een, een disco versie. Nou, dat is deze. Denk ik. Of nee, die nou, nee. Die is nog anders. Ja, nou, dat was nog een andere. Een ja. andere, De Crusaders, ze zijn uit begonnen als jazz Crusaders en uh, nou ja, dat werd toen ze een beetje meer op de rhythm and blues en funk tour gingen, werd de, de, de jazz er maar afgehaald. En dat was voor Randy Crawford de doorbraak, ja. hem dan echt helemaal. En waar hoor je dat nog? Ja. Dat je dit soort nummers helemaal op de radio ja. hoort. Nou, dat is wel, wel. uniek. Dat is wel ja. uniek, toch? En dan ook nog eens echt van vinyl, dames en heren. Dat ook nog. Hé, hey, uh, Christopher Cross. Uh, dat is de man die niet zo van die lange liedjes. Dat is gewoon van een beetje liedjes die wat korter zijn. Mm -hmm. Dus die past er heel goed tussen. Ja, zeker. Uh, de man die uh, werd geboren op 3 mei. Oh, dat is bijna jarig. Uh, 1951 in, uh, uh, even kijken, San Antonio, Texas. Amerikaanse zanger en uh, door zijn vele werk voor uh, onder andere films en dergelijke heeft hij al een Oscar en een Golden Globe ontvangen. En uh, hij is uh, tot op de dag van vandaag nog steeds actief. Nou, dat is hartstikke mooi. Het is nou we donderdag geen uitzending. En dan zouden u meer langs horen komen ja. met artiest in het licht. Maar goed, dat is donderdag ah, nou, niet. Ja, dat is dan nee. nu niet aan de orde. Nee. nee. En het nummer wat we draaien heet... I Really Don't Know Anymore. I really don't know what to do anymore. Christopher Cross. En uh, op de binnen hoe uh, staan uh, de mensen die meegewerkt hebben aan de nummer? Volgens mij. En volgens mij hoor, dat ik uh, stiekem op de achtergrond. Uh, Maak een McDonald meezingen. maar ik, ik weet het niet zeker. Uh, ja, klopt. Als background. Wat goed voor mij, dat ik dat horen. Ja. Niet daar al over. Ja, ja en uh, even voor de record: uh, op Drums... Uh, Tommy Taylor. Uh, Bas, Andy Salman. akoestische piano, Michael O'Martian. Synthesizer, Rob Muehler. Acoustic guitar, uiteraard Christopher Cross. Solo-gitaar, Larry Carlton. Percussie, Lenny Castro. En de background vocals, uh, Ru zei het al. Michael McDonald. Kijk, goed hè? <laughs> yeah. Goed, we gaan naar Focus. En uh, Focus 3... Prachtig album en daarvan een stuk van Thijs van Leer. En uh, het, is, uh, het is heel rustig, het is mooi. Met de fluit, onder andere. Het nummer heet Love Remembers. Zij je zien, heb je net je mond vol. Hou! <lacht> <lacht> <lacht> Stil. <lacht> Kappen akker, man. Ja, dat is nog lang niet aan de beurt gewoon. Nee, ja, <lacht> dat duurt toch wel eens. Nou. Ja. <lacht> ja, misschien uh, uh, overbodig. Maar er zullen altijd luisteraars zijn die niet kennen. Dus Focus, een Nederlandse zogenaamde rock -rock band. Vooral bekend uit de jaren zeventig om zijn instrumentale muziek en uh, die omvatten een combinatie van invloeden uit klassiek rock en jazz. De belangrijkste leden waren uit die tijd uh, Thijs van Leer en Jan Akkerman. En, Pierre, en Pierre van der Linde. En Pierre van de Linde. Ja, ze hebben jouw... later wel uh, wat bezettingwijzigingen bezetting, ondergaan. Maar... Eh, daar kom ik straks nog op uh, ja. Ja. Maar uh, dit was de sterbezetting, zeg ik dan altijd. Maar. Ja. Goed, we gaan naar de Kroeseders. Kroeseders. Ja, Kroeseders. <laughs> en de deur heet... Rodeo Drive. Lekker hoor, heerlijk. Ja. ja, lekkere muziek. Zo, even de microfoon goed. Ja, dat is heerlijke muziek. meest uh... onmiskenbare jazz-invloeders. Ja, de Crusaders. Ja. En uh, wat noemen dat heet? Rodeo Walk, nee, wat je het je nou? Wat zijn nou? Rodeo hè? Drive. Oh, Rodeo Drive, ja, dat is wat anders natuurlijk. Ja, ja. en uh, nou, even iets vertellen over de band, want uh, er zijn misschien... In de huidige generatie is weinig mensen nog die, die, die ze kennen. Uh, de band vindt haar oorsprong in Houston, Texas. En uh, de jaren dat ze actief zijn uh, en waren... Uh, 1961 tot 2007 toen ze gestopt zijn. En de band, de, de, de, eigenlijk de hoofdleden van deze band... van een trio eigenlijk, was Wilton Felder... En deze man was multi-instrumentalist en speelde onder andere elektrische bas, uh, tenorsax en alt-sax. Uh, dan hadden ze Sticks Hooper, drums en percussie en joe sample op keyboards. En op dit album hoort u op daar uh, uh, verschillende. Uh, mensen die eraan meegewerkt hebben. En daar ga ik u later in de nog wel het een en ander over vertellen. En uh, we gaan nu naar... Christopher Cross. Ja. Yeah. Heerlijke, relaxed en vooral fantastische muziek van Christopher Cross. Ja. Met een heleboel andere medewerkers. Maar dat ga jij weer vertellen. Ja, dus. ja, ja. Dat heb ja, allemaal ja. gedaan hoor. Ja, ja zeker. Ja. Uh, op dit uh, nummer speelde mee uh, Tommy Taylor op drums. Andy Salmon op bas. akoestische piano Michael... O'm... Ja, spinning was dit toch? Ja, ja spinning, ja. Ja, Michael O'Martian... Uh, elektrische Piano Synthesizer... en Celeste... Uh, Rob Murer, percussie en uh, Vibes... Victor Veldman... flugelhorn, uh, Chuck Findlay... en de vocals waren in dit geval... Van Valerie Carter. Ja. En uh, Christophe Kras... deed op die nummer zelfs niet eens mee. Nou, hij, hij heeft het wel geschreven. Hij zong. Nou, hij staat er niet bij. Voor ja, maar Hij zong het wel. Ah. Tuurlijk zong hij het. Hij zong het zelf. Ja. Maar goed, maakt niet uit. Het is even gezellig. Het is een prachtig album. En uh, de grote hit van het album is natuurlijk het nummer zeling. Maar dat komt straks nog. Dat komt nog wel later in de beurt. We gaan eerst een hit draaien van Focus. Een van de hits. Nou eigenlijk de enige grote hit van dit album, dubbelalbum Focus 3. En uh, Jan Akkerman speelt het nog steeds. Uh, Alleen af en toe in een wat hoger tempo geloof ik. Maar af en toe speelt hij het nog steeds. En eh, het gaat over Sylvia. Dat uh, eigenlijk uh, ontstaan is uh, op een hele aparte manier eigenlijk. Uh, ja. Je had eerst het trio Thijs van Leer. Ja, klopt. En uh, daarna uh, uh, ontmoette hij Jan Akkerman. Omdat ze uh, in Nederland de Nederlandse versie van de musical Hergingen gingen begeleiden. In een tent bij het Olympiastadion in Amsterdam. En, uh, ja, Niet helemaal correct. Daar uh, ontstond de band eigenlijk een beetje. Focus. Samen met... Uh, uh, wat, wat, wat, wat? Nou, niet helemaal correct. Oh, uh, nou, het is weer fout. Ik moet ja. het weer fout. <laughs> no, Lekker <it> doen. <laughs> Ze zijn afhankelijk begonnen als begeleidingsband... van Ramse Shaffi en Lisbeth List uh, En uh, ook van de Nederlandse uitvoeringen van, inderdaad... Uh, Musical Hair. Ja. Uh, maar tijdens een opname als begeleidingsgroep... voor de kerstsingel... Vier ballen en een piek van Nederlands Hoop... Spreek de Jonge en Bram Vermeulen ontmoeten ze Jan Akkerman. En die was net uit Brainbox gestapt. En dat was 1969, dat, dat is waar ja, de groep voor. Ja, oké. Okay, nou goed. In ieder geval, uh, zo hebben ze elkaar ontmoet, Jan Akkerman en Thijs van Leer. En het is zo jammer dat die gasten niet meer door één deur kunnen, want nee. ze hebben echt een de groot denkbare ruzie die er is. En het is eigenlijk jammer, want uh, die gasten hebben met elkaar toch. Muzikaal uh, gezien hadden ze een hele mooie chemie. Ja, fantastisch. Persoonlijk misschien, niet waar. Nee, persoonlijk. Nou, het begint wel, maar later niet meer zo. Goed, dus Jan Akkerman, Bert Ruiter en uh, Pierre van der Linden. En oorspronkelijk hadden we Hans Kleuver als drummer en Sylvia Havermans ja. als uh, bassist. En Akkerman nam Pierre mee uit ja. Breemox. Ja, precies. Ja. Ja, maar op het eerste album van Focus, waar Akkerman al meedoet, uh, speelt Pierre van der Linden nog niet mee. Die speelt pas mee vanaf Moving Waves, het tweede album waar onder andere ook Focus, Focus en zo op staat. Juist, Toen Focus deed, 2. <coughs> ja, Focus 2. Nou, die heet Moving Waves officieel, het album. Ja. En, nou, we gaan door. Detail. Ja, detail, gewoon detail. Hier zijn de Crusaders. En hoe heet het ook weer? carnaval. of... Ik weet het niet hey, eens. Carnival of the night. Oké. Okay. Ja, ik heb de hoest niet. Hier heb jij. Cruisaders met Carnival of the Night en we gaan naar het internationaal van drie uur.